Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Die geheime informatie zou hebben verkocht aan drugsbendes en criminele motorclubs, meldt NRC. Het zou een zeer ervaren agent zijn die toegang had tot de dossiers van alle grote landelijke rechercheonderzoeken. Binnen politie en justitie zou worden gesproken van het grootste schandaal in 20 jaar. Er wordt nog onderzocht welke informatie de agent heeft verkocht en welke gevolgen dat heeft voor getuigen en infiltranten. De SP wil dat er een eind komt aan werken zonder loon. De partij komt met een wet om verdringing op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Gemeenten mogen tegenwoordig een tegenprestatie vragen aan mensen in de bijstand. Volgens de SP betekent dat in de praktijk dat steeds vaker werk wordt gedaan met behoud van uitkering... terwijl dat vroeger een normale baan was met een gewoon salaris. Daardoor is er sprake van oneerlijke concurrentie, vindt de SP. Vandaag worden voor het eerst vluchtelingen herverdeeld over Europa. In de EU is afgesproken dat 160.000 mensen eerlijk over het Europese grondgebied moeten worden verdeeld. En vandaag gaat een eerste groep van 20 Eritreërs van Italië naar Zweden. Zij hebben zich vrijwillig gemeld. Om de vluchtelingencrisis te stoppen hebben de Europese bewindslieden gisteravond in Luxemburg besloten dat er 400 miljoen euro extra vrij wordt gemaakt. kwart van dat geld gaat naar de opvang van Syrische vluchtelingen in Turkije, Libanon en Jordanië. Nabestaanden van de zwarte Amerikaan Walter Scott, die is doodgeschoten door een blanke politieagent, krijgen 6,5 miljoen dollar van de stad Charleston. Ze hebben een schikking getroffen. Scott rende in april weg voor een politiecontrole. waarop de agent hem van achteren acht keer beschoot. Beelden van het incident leiden tot veel verontwaardiging. De agent die de schoten loste is ontslagen en zit vast. Hij wordt vervolgd voor moord. Het weer eerst nog mist, verder bewolking en wat regen. Vanmiddag ook zon en het wordt 15 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Kees Quaks van de ANWB. In de Randstad op de A7 Hoornzaandam voor de afrit Weide Wormer rijden over 4 kilometer. Op de A10 Noord de binnenring richting Amersfoort. Tussen knopen de Koenplein en de afrit Volendam 3 kilometer. Na een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. Tot zover de verkeersin. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Zondagochtend tien uur geweest tijd voor de CFM Jazz. Samengesteld en gepresenteerd vandaag door Alko en ja, Het is natuurlijk heerlijk wakker worden bij de klanken van uh, Elian, Elias uh, van de cd. Kissed by Nature. Wat is er mooier om de natuur gekust te worden, zou ik zeggen. Heerlijke, warme klanken. En als u denkt, wat klonk dat trompetspel toch mooi? Ja, haar, uh, Randy Brecker speelde mee natuurlijk. We gaan meteen door. Wat mag je verwachten... het eerste uur van uh, CFM Jazz? Nou, ik kijk even op de, op de rol. Bruut zie ik staan. Ik zie staan uh, Duke Ellington, uh, Debbie Carter... Erik Vloeimans, uh, Azur uh, Lawrence. Nou, eigenlijk te veel om op te noemen. Dit programma is altijd een mix van classical en cool jazz. Dus voor iedereen zit er wel wat bij. En we zijn nog een beetje in de herfst gekomen. Dus vandaar dat we een nummertje doen van... Sonny Stitt, Autumn in New York. Van de CD Autumn in New York, CD 1962. Dat was natuurlijk een LP, maar tegenwoordig is het ook een CD. Uh, en dan is het de hoogste tijd voor een vokaal geluidje, want daar houden we erg van in dit uur. En ik heb gekozen voor het volgende: There is a wind the rose Cold rain where sweet grass won. Trim of steep grace cast where the long where the long Hand was but phantoms follow beneath a thorn. Your ghost, where your face was, where your face was. Ja, heerlijke klanken van Carla Bruni natuurlijk van haar cd No Promises. Uh, het liedje over de herfst, dat ging vooral over de wind. Nou, vandaag weinig wind, maar wel wat mist. Hier in Zandvoort valt nog wel mee, maar er zijn gebieden waar het behoorlijk hevig is. Uh, Tijdfeer voor wat echte jazz en dan draai ik iets van Brut van de cd met Pack. Allemaal namen en dit is Honey. mooi nummer. Brute toegankelijker voor meer mensen nu. Met uh, ja, hele bekende mannetjes Tol Bergman op drums Joe Bonamassa gitaar Ron De Jesus gitaar ja, Mike Barrett uh, op bas Randy Brecker doet ook nog een. Maar ik heb eigenlijk het rustigste nummer van de hele CD uh, uh, gekozen De New York Song De rest is echt uh, heel wat pittiger Maar op deze zondagochtend vond ik dit meer passen Mooie klanken Rock Candy Funk Party heet het clubje. En ze hebben een CD gemaakt en die heet Groove is King. Nou, ligt vanaf 31 juli ligt hij in de winkels. Dus uh, je, uh, je kan hem nog kopen. Uh, ja, tijd voor iets anders. Iets heel moois. Uh, uh, uh, Diane Kroll heeft weer een CD uitgebracht: Wallflower, een studioalbum sinds het succesvolle Glad Rag Doll. -Rack, nee, Glad -Rack -Doll. Zegt verkeerd, uit 2012. Deze cd is een haar homage aan de popmuziek van haar jeugd, de hits van die late jaren 60. En onder andere staat deze erop. All the leaves are brown And the sky is grey Saving and war. if i were Into a church, I passed along the way. Got down on my knees, and I pretend to pray. You know, the preacher likes the ghost. If I didn't is je in Nederland op 9 oktober in de Doelen Rotterdam. En dan, ja, dat, deze tournee staat vooral in het teken van haar cd Wallflower. Er is veel popmuziek gespeeld door Diana Krall. Als je trouwens, uh, maandag heb ik altijd het filmprogramma... en dat is om uh, 9 uur, s'avonds, tot 11 uur. En ik begin morgen ook met California Dreaming... maar een van de mooiste uitvoeringen die ik ken... van Bobby Womack uit de film Fish Tank. Maar dat terzijde. Uh, we gaan naar een hele oude knaller uit de jazz. Classical jazz. Perdido. Duke Ellington. Dat mis je het al. Debo Deborah G. Carter. Een zong van de cd. Digging the Duke. Uh, uh, Melancholy. Mooi nummer. Uh, ja, ze heeft geprobeerd uh, allerlei bekende minder bekende Ellington uh, composities te bewerken. En ze heeft er iets moois van gemaakt. Als je denkt wat klonk die harmonica leuk. Dat was Hermine Dürrlo natuurlijk. Een Nederlandse cd. Er Mo staat mooie muziek op. Je houdt van of je vindt het gewoon dat uh, het niet helemaal is. Maar ik vind het wel de moeite waard. Dus vandaar dat ik hem gedraaid heb. Deborah G. Carter, Dikking the Duke, Licht in de winkel, splinternieuw. Uh, en ook een Nederlands product is natuurlijk de muziek van uh, Erik Vloeimans. Eens even kijken waar ik die heb staan. En uh, dat is van Oliver Cinema Act 2. Fun in the Sun. Mooi nummertje, leuk. Uh, roept roepte dromige herinneringen op... van zomerse dagen aan de kust hier. Prachtig, mooie muziek. Gespeeld door uh, de virtuose... Uh, Tuur Florizone op accordeon. Jurg Brinkman... Uh, nu weer eens warm dan weer is... vervaarlijk swingend op zijn cello. En Erik Vloeimans als bezield trompetist natuurlijk. Mooie muziek. Uh, Oliver Cinema Act 2. Ja, een andere mooie cd... in het begin van het jaar is uitgekomen... is de cd van Van Morrison... Uh, duets, Reworking, de Catalog Daar staan eigenlijk alleen maar mooie nummers op En ik heb deze keer gekozen voor Chris Farlow Bekend van Colosseum heb ik Ook een bekende jazzzanger Born to Sing En Chris Farlow. Chris Farlow, vroeger van Colosseum, natuurlijk. Bijzonder beentje, mooie muziek. Prachtige live-CD gemaakt. En op, Gent speelde, op het jazz... van Gent speelde Azar Lawrence. En Azar Lawrence heeft ook ooit gespeeld bij de Mothers of Invention, Earth, Wind and Fire. Maar hij is ook in de jazzhoek heel bekend geraakt. En hij heeft onlangs een CD heeft gebracht, Seeker. Maar nu draai ik iets ouds van een morning van de CD People Moving. CD uit 1975, Azar Lawrence. Team for a new day. Lazar Lawrence, een echte tenorbeul. Uh, heeft onder andere gespeeld met McCoy Tyner, Miles Davis, Freddie Hubert. Nou, eigenlijk te veel om op te noemen. Dus uh, mooie muziek. Uh, komt nu, weer, treedt ook weer op en uh, maakt, doet goede dingen op het podium, zou ik maar zeggen. Uh, tijd weer voor een vocaliste. En dan kom ik toch bij Nancy Wilson, een van mijn favorieten. You can have him. MUZIEK He's not worth fighting for. Besides, there are plenty more where he came from. You can have him. I don't want him. I'm giving him the sack. And he can go right back where he came from. I could never make him happy. He'd be better off with you. I'm afraid I never loved him. All I ever wanted to do was run my fingers through his curly locks. I'd even mend his underwear. socks bring his slippers and remove his shoes wipe his glasses when he's ready